Voor de zekerheid zijn in een straal van 20 kilometer van Fukushima 200.000 mensen geëvacueerd. De problemen zijn ontstaan na de aardbeving in Japan vrijdag. De gevechten in Libië tussen troepen van kolonel Gaddafi en de opstandelingen concentreren zich rond de oliestad Brega. Het leger is de afgelopen, dagen, de afgelopen dag opgerukt naar het oosten waar de opstandelingen zitten.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 Welkom terug bij Echte Janne, de Radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op EchteJanne.nl. De hashtag op Twitter is EchteJanne. En straks kun je weer inbellen voor het radiospel. En voor Wat een Geleuter op 0800 -121. De stelling van vandaag luidt. Ari Boomsma moet nu maar eens uit de kast komen. Maar dat is straks. Ja, want we hebben eerst nog. Uh...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 Misschien toch best wel lekker dat hij dan, uh, zeg maar... Uh... Ja, maar goed, uh, iedere politicus doet uh, uh, bij tijd en wijle stevige uitspraken. Zeker als je iets gewoon uh, op de politiek agenda gaat wat u heeft u dan bijvoorbeeld op dit niveau, uh, op uw palmares staan? Dit soort uh, bouwde uitspraken? Ja, ik ben persoonlijk niet van de bouwde uitspraken. Nee, maar nee. ik ben wel partijleider. Ja. ja. Dus ook verantwoordelijk voor de uitspraken van anderen, toch? Oh, zeker. Daarom ja. loop ik er ook niet voor weg.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 Uh, op onderzoek uit. Uh, uh, het, het, is een, het is een hele lastige. En uh, ik zeg al, uh, toen ik het uh, vandaag of gisteren... het uh, besluit van Israël uh, las, wat ze genomen hebben... over opnieuw nederzettingen zetten in, in bezet gebied, ja dan weet je al dat dat weer hele felle reacties uh, oproept. Dus ja, uh, daar doen ze ook niet slim aan. Nee, Iets wat nog meer felle reacties op gaat leveren... is straks, ja, wat een geleuter inbelspel. Dan kan je inbellen met de stelling. stellingen. Onze stelling is vandaag, het wordt tijd dat Arie maar uit de kast komt... Vindt u dat nou ook? <laughs> ik heb geen flauw idee. Weet u wie het is? Ja, ik weet wel en wat wie denkt u? Maar is. Is, is maar... er eentje? Uh, een echte Jan bedoel jij? Ja, no, een echte nicht bedoel <laughs> ik eigenlijk meer. Ja, maar, uh, ik, ik heb geen idee. Dan moet hij zelf maar gaan vertellen. Ja, maar, maar als u nou een gokje doet. Hierin mag de politicus eventjes zich laten gaan, <laughs> hoor. Een klein nee, gokje. Nee, ik ben altijd... Uh, of het een echte nicht is, ik heb geen flauw wat idee. Wat denkt u van Gerard Joling? Of dat dan echt is of niet? Ja, dat weet ik veel. Oh, ja, nee, ja, dat dan weten ja. we genoeg. Of, ja. Nee, oké. Okay. Die heeft God, uh, dus een nou, beetje een juist van de ham dan. Ja, die, die komen er, die komen er wel duidelijk voor, voor uit. Dus, maar wat is er mis mee? Nee, nee, helemaal niks. niks. Nee, nou dan. Integende... Maar daar vinden we ook van dat Ari nou gewoon een ja. keer moet vertellen... dat hij er trots op is. Wij zijn trots op hem dan. Ja, nou, dan moet hij helemaal zelf weten. Je voorbeeld helpt. was Martin Luther King. Ja. Waarom?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 Dat ligt heel vaak niet aan de ouders, nee. Maar niet dus, ook aan de ouders? Dat ouders misschien wel te veel kinderen nemen... of te makkelijk kinderen nemen... of, iets te weinig of, niet, of niet hard willen werken? Nee, dat, betekent, nee, dat is echt grote onzin. Ja? Ja. ja dus, hier, of, hier of daar zal er best iemand zijn... Die, die daar verantwoordelijk voor is. En dat is dan verschrikkelijk. Maar, Als je in een achterstandswijk geboren wordt... Dan, dan ben je voor een dubbeltje geboren...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 Ja, ik, en je, je komt dan daar dan niet uit. En je kinderen. krijgt daar ook... Ah, daar ga jij vertellen dat die mensen geen kinderen mogen nemen. Nee, nog even geen kinderen. Eerst even je problemen oplossen. Ja, en, dan als, en als, als de situatie er net andersom is. Dat je daarna een probleem ja, hebt Ja, Dan, ja. Is, ja, dan, dan, heb, je, dan, dan heb je inderdaad een probleem. Ja. Uh, nog één uh, kort onderwerp wil ik behandelen. Uh, wij zijn uh, vervente twitteraars. Uh, de meeste echte Janne Luisteraars zijn twitteraars. Iedereen twittert. Behalve... Nou ja, 86 tweets. Ja, ik ben nog niet zo lang geleden begonnen. En...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 Zo simpel is het. Ja, is het. Aan elkaar. Ja, nou ja. At Emil Roemer. Volg Emil Roemer op Twitter. Dat lijkt me heel goed plan. Eén ding. Je wordt niet lastig gevallen met dag en nacht. En een lading met berichten. Je time line wordt niet vervuild met Meulebel tweets. Want je krijgt er ongeveer maximaal één per dag. Nou, één in de drie dagen. Nou, één per dag. Ik denk dat dat redelijk redelijk halen. Nou, dat is een mooie aantal. Meneer Roemer, ik wil u hartelijk danken voor uw komst hier bij Echte Janne. Ik vond het leuk. Nou, hartstikke mooi. Ja vond het zelf ook wel ja, een ja, beetje wat aan. Ik vond of het ik hartstikke vond, uh, leuk. Maar is ik maar lekker in mijn nest gebleven. <laughs> nee hoor, ik vond het hartstikke leuk. Maar één probleem heb ik wel. En dat is. Ja, ja, dat gaan we zo weer horen. De nummer twee uit die top 10 van Emile Roemer. Dat is er weer eentje. Uh, nou, dit is best goed hoor. Uh, Pleurenzerrie. I'm Zeg, dat was een stukje mooie babyboom muziek. Stairways ja, sorry, to heaven het was van Led serie. Zeppelin. Nee, dit was de, nee, de echte nee. Harry komt straks, uh, ja, Jan. ja, dat bedoel ik. Ja. Nee, dit was eigenlijk... Uh, nou, hier heb jij nog uh, wel eens zo op gevreen, denk ik. In een uh, oude, oude eend. Ik Leerlijk heb inderdaad een oh, twee ooit, cv gehad. Een ja. grijze. Ja, heel goed. Hm, mooi. Hey, uh, wij noemen de man die nu het woord gaat krijgen op de redactie altijd... de mister van de nuance. <laughs> redactie, ja. Ja, De man van het midden. Mister enerzijds, anderzijds. Hier is La Vie en Roost. Zo, we hebben onze militairen terug uit Libië. Of zoals de Telegraaf graag schrijft, onze helden. God mag weten waarom de krant van Wakker Nederland ze zo noemt. Prutsers zijn het. Maar laten we eerlijk zijn, wat deden deze jongens en een meisje daar in vredesnaam? Het antwoord op die vraag krijgen we deze week. Als we überhaupt de waarheid te horen krijgen, is er denk ik één optie. Het was gewoon allemaal een beetje dom... En niet echt over nagedachte, slecht voorbereide, waardeloos uitgeruste en naïeve verzonnen operatie in een antieke wentelwiek. Maar goed, ze zijn terug. En dat is maar goed ook. Ik hoop dat we ons nu terugtrekken achter de dijken. Want als deze mission in toch wel één ding weer duidelijk heeft gemaakt... is dat we ons niet met grote mensenconflicten moeten bezighouden. Of zoals minister van Defensie heel vanmorgen in Buitenhof zei... ik heb het niet goed gedaan, maar ik had het ook zeker niet anders gedaan. Kijk, met zo'n mentaliteit kan je inderdaad maar beter... achter de geraniums gaan zitten. Ik ben zo trots op je. Jan, ik ook op jou. Geweldig. Ik ben ook nog iemand trots. Oh. Want geen feest bij Poont is compleet voor Jan. Gus in is geweest. En dat geldt natuurlijk ook voor echte Janne. Het favoriete... ...speeltje van onze haatoma. Moet je een je omslaan? Ja, ik zat echt scherig, helemaal niet goed. Ja, ik zag een Groenteman staan ik schrok me helemaal de kleren. Nou, ja. met je vrouw. Oh, zo Jan. Gaat goed, jongen. Ja, ik ben gewoon ja, blij doorgetogen. Ja, jou, jouw kale kruim komt nog wel aan bod, denk oh, ik. Oh, dankjewel. Speciaal van onze huisdwerf. quote, drie nieuwsfeiten. Jongen, jongen, jongen. Het echte een radiospel. Hé, hey, ga. Graaf, het eh, heeft gewonnen, hoor. Oh, ja. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Nou, het echte Janne Radiospel, dames en, nou, en heren. het even uit. Ja, ik, krijg ik leg het wel even uit. Met een inbelgast, die krijgt zo'n kut-t-shirt. Ja, en klaar. Zou ik, wel vertellen? ik heb al vijf keer dames en heren gezegd... en ik doe het niet eens expres, dat is gek, nee, ja. Nou, dames en heren, daar komt ie. Het echte radiospel, dat, dat is hartstikke leuk. Het is namelijk één citaat, daar staat er drie nieuwsfeitjes. Dat heeft onze huiswerk in elkaar geplakt. Je hoort heus niet waar het knipje zit, knip. Uh, je moet alleen even weten welke drie, uh, daar kan je bellen naar 0800 1121 11 0800 1121 0800 1121 1 Dat was een paar keer het nummer, dus niet ja, Jan, achter elkaar draaien. Ja maar, Jasper oh. de Groothang, kom maar maar in Jasper. Hi ah, Jasper. Hallo, goeie nacht. Ja zeg het maar Jasper. Uh, ik dacht dat ik nou gewoon kom binnen en dan uh, is het weer klaar en dan... Ja, nou drie zeg het maar, geef de antwoorden, drie antwoorden. Zeg het maar. Eh, het is al geweest. Mij is ja je, Jasper, je moet wel opletten hè, kom op. Oké, okay, ja, ik, ik bel net in namelijk, dus stel ik ja. mee. Oh, je, je Het, hebt je de, de, de opdracht dus nog niet gehoord. Zal ik, zal ik maar gokken dan? Ja, ja doe maar, maar, ja. ja. Uh, iets met de koningin? Nee, helaas. Nou, dankjewel. Ja, wel. Dag Jasper. Nou, Dan laten we hem nog een keer horen. Komt ie. Minister van Defensie, Hillen blijft voorlopig zwijgen over de Nederlandse ploeg. De Oranje Schaatsers wonnen in totaal 13 kerncentrales. Hé, hey, dat was geen knip. 0800-1121, ik herhaal 0800-1121. Daar kan je bellen naar echte Janne voor het enige echte echte Janne-t-shirt als je wint. Als je weet welke nieuwsnieuwsfeitjes in dit uh, prachtige resultaat zit. U denkt, uh, wat praat hij hard, wat praat hij snel. Ja, ik moet het volhouden want want geen hond belt. Ah, Saïda. Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Een vrouw. Ja. Goed zo. Ben je verkouden, Shida? Ja. ja. Omdat je in één keer, haal op die wekkersnot is lekker, op de radio <laughs> deed. Je moet het wel weten. Nou, roep het maar. Eh, Libië, eh, het schaatsen en, eh, uh, wat was die derde nou, eh, uh, Japan, uh, Japan. Japan. Ja! ja. Ah. ja. Saida, Saida, Saida. Uh, je bent niet alleen een vrouw, maar je bent ook uh, een winnaar Van Ik de enige echte, echte Jannetjes. Wat zeg je? Ik wil een rood t-shirt, is die meneer er nog. Een rood t-shirt? Ja, we gaan nu teruggeven aan die meneer. En die lost <laughs> dat probleem wel op, want we hebben namelijk zwarte en die, dat verft hij wel. Komt ja. goed. Doei! Doei. Saida! Hey Jan. Hey Jan. Aangezien het toch vandaag uh, linkse mensjesdag is bij ons. Ja, want we hebben een lekkere linkse socialistische bloedrode uitzending. Ja, geloof ik dat jij nu ook, zeg maar, de goede doelensector... nog een beetje gaat lopen promoten hier. Nou, we hebben het over de bijen gehad. We hebben het over uh, de anti-kerncentrale gehad. We hebben het over de arme kindjes in Nederland gehad. Dan wordt het tijd dat we ook Gaan we zieke medemensen ja, man, er, iets meegroepen. Zeker weten. Goedenavond, James Veenhoofd van Embrace Emma. Goedenavond, Jan. Gaat het alles goed, uh, James? Nou, James, bellen we te vroeg, zullen we straks terugbellen? Nee, dit is uitstekend tijd voor me, dank je. Jij hebt okay. nog een kater van gisteren. Ja, dat, uh, dat zie je goed, Jan. En die kater van gisteren, dat heeft alles te maken met de reden waarom we je bellen voor het goede doel. Ja. Vertel eens, wat is het? Nou, gisteravond was uh, het eerste grote feest van Embrace Emma, inderdaad. En uh, dat heet uh, Emma's Amazing Fundraising Show. En uh, dat is een, uh, ja, een initiatief om 2 miljoen euro op te halen voor het Emma Kinderziekenhuis. Aha, en wat gebeurt er dan in die show? Nou, uh, van alles. Uh, ja. uh, veiling natuurlijk, want we willen geld ophalen. Van wat? Maar ook uh, artiesten, zeg je? Veiling van wat? Wat verkoop je? Nou, we hadden een, uh, een privéfeestje in de Jimmy Woo waar je op kon bieden... Oh. Uh, voor twee personen de New York Marathon, inclusief training en hotel en reis en alles. Zo, de Kunst, We hadden tien nou ja, veiligstukken in afval. En uh, daar werd goed op geboden. Dus oh, Oké, okay. uh, hoeveel hebben jullie al binnen van de 2 miljoen? Nou, We hebben gisteravond netto bijna 3 ton opgehaald. Jezus, dat gaat snel. Uh, en uh, daar komen nog steeds uh, maar individuele donaties ook bij. Uh, want wat heb jij eigenlijk zelf maar... betaald, James? Ik heb zelf, uh, ik heb zelf een tafel genomen, ja. En dat, uh, de, wat kostte dat? Dat was uh, 7.500 euro. Godzame kraken, en is dat aftrekbaar? Uh, nou ja, dat zijn gewoon kosten die je maakt als dus wel. ondernemer. Dus ja. zou je als ze kosten kunnen opvoeren? Ja. Doe je ook toch, neem ik aan? Ja, natuurlijk. Ik ga dat wel, ja, ik ja, ga dat wij wel betalen in, mee ik op mijn belastingen, ja. ja. Hey, uh, fundraising embrace Emma, dat is voor zieke kinderen. Ja, dat is voor uh, zieke kinderen. Wat gaan jullie nog meer doen? Want gisteren was die, daarmee heb je nu een kater. Wanneer is de volgende? Nou, uh, wanneer die is? Waarschijnlijk volgend jaar. We, hebben natuurlijk, uh, we moeten natuurlijk nog uh, een oh. kleine 1.700.000 uh, ophalen. Ja, je kan beter uh, volgende maar, week weer doen, denk ik dan. Maar, nou ja, <laughs> dat zou ik kunnen. Uh, maar het idee is dat we niet alleen, uh, niet alleen feesten gaan doen. Wat we hopen is dat uh, in de loop van de jaren dat, uh, steeds meer mensen zich gaan aansluiten en het uh, Emma Kinziekenhuis als hun goede doel uh, adopteren. Dus uh, uh, dat daarvoor uh, ook gewoon kleinere dingen ondernomen gaan worden. Hé hey James, en, uh, ja. waarom ben jij hier eigenlijk bij betrokken? Want ik nou, ken ik jou volgens mij de van de, de, Amsterdam de Amsterdam Fashion Week, of niet? Dat klopt, ja. Ja, ja ook een groot feest op de Gasfabriek. Iets, uh, iets minder zieke kinderen, maar... Uh, nee, ja, dus ik ben uh, samen met uh, nog een aantal andere uh, initiatiefnemers uh, begonnen. Dus uh, Duncan Stutterheim uh, van ID&T, uh, Winston van, uh, van de TV. Uh, Winston van, van de, de TV? Ja, Winston G. G, en, G. En... en nee. uh, we Hoe haalt hij dan? Mee bij dat... Sorry, dat ja, ik kom uit Friesland. Winston? Oké, okay. Winston Gistenovic. Van oh, de, van de Loterij of zo. En... Uh, wij zijn, ja, we zijn daarmee begonnen omdat... Uh, ja, we kwamen in contact met, dat, uh, met het team van het Emma kinsey ziekenhuis... En we vonden dat uh, ja, een heel, heel waardevol uh, initiatief. Is het zeker, James? Ja, zeker. Maar we hebben één probleempje. Je bent nu op, uh, ja. op Radio 1 en je vertelt ja. dat het uh, volgende uitje volgend jaar is. Ja. Oh ja, maar we dachten zeg maar, dat, uh, dat we zeg maar, dat konden zeggen van uh, dus volgende week allemaal kaartjes kopen. Maar dat is weer dus voor volgend jaar. Nou ja, ze kunnen, iedereen kan nu naar de website en alsnog een uh, donatie doen. <laughs> maar, uh, nou, noem die website dan even. amazingemma.nl. Nee, nou. maar James. Ja. Is het nou echt uit de hand gelopen qua drank gisteren? Nou, ik ben een lange tijd niet gedronken geweest. Dat kan ik bekennen. En uh, de sfeer zat er goed in. Dat is ook een beetje wat, het, uh, wat we hopen te onderscheiden met, uh, met de meeste fundraisers. Toch Dat je gewoon hier wel los, los mag oude gaan. Mensen, oude mensen in uh, smoking. Ja. En uh, nu uh, ja, jongere mensen in smoking. Ja, en gewoon en, vreselijk uh, zuipen en om het een beetje zeg maar, af te kopen een beetje geld storten, of niet? Een aflaatje, ja. Het is zuurzig. Het is zure linkse mensenavond bij ons. Oh ja, sorry, dus, uh, James, uh, ja, het is ja. zure linkse mensenavond. Dus dat, we de vinden de de het allemaal mens veel mens te al. rijk. Hé hey, <laughs> jongen, uh, uh, amazingema.nl of .com, wat is het? Punt, punt .nl. Punt .nl. Uh, nou, uh, iedereen slapen? die uh, met de kindjes uh, wat van doen heeft, uh, moeten daarop storten. Ga lekker slapen. Dankjewel. En uh, we spreken elkaar snel. En bedankt voor je tijd. Oké, okay, jongens. Hey James, ga lekker tukken. Mazzel. Hé, hey, dat was James Veenhoff Venho van AmazingEmma.nl. Ken jij James trouwens, of niet? Ja, ik ken James. Oh, goh, wat een toeval. Ja, nou ja, vandaar dat ik ook, toen jij zuur begon, het een dag vanavond... Uh... Zal ik nog eens een keer een D66-vrouwtje uit Amsterdam-West erin gooien, goed? Oh god, ja, dat was leuk, ja. ja. ja. ja. Hoe heet hij ook weer? Dat weet ik niet meer. <laughs> nou, dat was inderdaad aardig. Hé, hey, maar laten we nog eens eventjes over voetbal hebben, want Feyenoord heeft inderdaad gewonnen... En Ajax ook, dus ja, dat is En PSV dat in heeft gelijk gespeeld. Ja, ja, ja, dus we ja. hebben het allemaal naar ons in. Ja. Uh, je hebt trouwens een paar weken beloofd dat je het niet over... Overgeveiligd... Een paar weken? Een paar weken beloofd. geleden. Oe, ja, heb je oe. al geen woord letten, oh <laughs> Dat je het niet meer over veiligheid hebt. Dus uh, vertel eens, waar gaat je sport komen? Ja, ja, Jan, je kent me. Kijk, er was uh, bij Feyenoord een voorzitter, een legendarische voorzitter. Die heette Cor ging naar Cor Kiebaum, die zei... Waar staat geschreven dat ik consequent moet zijn? Nou, en naar Korkibo moet je altijd luisteren, dus daar komt hij. Jan Dijkgraaf. Sportkolom. Eigenlijk maak ik me niet zo snel kwaad over sport. Het is maar sport, weet je. Het enige moment dat sporters me oprecht boos maken, is als ze zich pathetisch gedragen. Kijk, verwend pseudo verdetter gedrag, dat zal me jeuken. Dat jochies van 21 die nog niks gepresteerd hebben... verveeld met een koptelefoon... ter grootte van twee satellietschotels op hun kop... van de ene verplichting naar de volgende verplichting sloffen. Ach, het wendt. En spelers die na twee jaar kerstje huilend afscheid nemen... van de supporters van de club die ze verlaten... en waar ze ooit hun carrière natuurlijk nog willen afsluiten. Ach, het zal allemaal wel. Moeite heb ik met pathetisch gedrag... dat is gericht op effectbejag. En dat gevaar loop je momenteel vooral bij... is hij weer Feyenoord omdat daar Mario ben aan het roer staat. En wie wil leren hoe je van de meest loszanderige puinhoop... naar de buitenwereld toe een eenheid maakt, die moet bij Mario in de leer. Zijn vak is niet trainer, hij is neusen dezelfde kant opzetter van professie. En joh, ook dat zal allemaal wel. Maar gisteren dacht ik voor het eerst, durf ik nog wel Feyenoord te zijn. Want Feyenoord speelde met een rouwband. Niet omdat, zoals vorige week, de vader van een speler was overleden... want die snap ik. Nee, omdat Japan is getroffen door een natuurramp. En de Japanse Feyenoord Rio Miyachi die komt dus uit Japan, Waren zijn vader en moeder dood door de aardbeving, of zijn oom en tante, of een verre achter-achter-achterneef, niets van dat alles. Maar Rio Miyachi was nogal van slag. En dus speelde heel Feyenoord vandaag tegen NAC met een rouwband. Het is bijna nog pathetischer dan de hulp van God vragen voor een wedstrijd. Feyenoord Giorgino Wijnaldum scoorde er, zei hij, tegen FC Groningen vier keer door. Gisteren tegen NAC. Nul keer. Stelletje. MAFKEES. Jan Dijkgaaf. Sportcolle. Ja, 1-0 gewonnen, toch? 2-1. 2-1 was het? Ja. Tegen wie was het? NAC. NAC. Oh ja. Ja, ik had 1-3 gewonnen. Weet ik niet. Jawel. Weer een, uh, met hulp van uh, de man in het zwart, zeker, of niet? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. En Jan. Ik zei net, er komt een partij Pleuriserie aan, maar toen zat ik ernaast. Maar nu komt er dus wel een partij Pleuriserie aan. Ja, dat wordt heel dus erg. ik ga eventjes naar het toilet, een smsje naar de buitenvrouw of de eigen vrouw sturen. Ja, kijk, wie hier wie wil. En uh, uh, dan wens ik jou gewoon de komende 4,5 minuut heel veel plezier. Komt-ie! Woe to you, O oh earth and sea. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Sure.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 See just what I saw in my old dreams. Were the reflections of my woman staring back at me? Number of the beast van Iron Maiden. Ik geloof dat heel uh, krijtler en zunderbreidend Nederland weer blij is. Uh, dan. <laughs> Ik denk dat heel wat moeders nu weer van die bedjes op uh, spijkerjassies aan het naaien zijn. Ja, het is toch uh, verjonging van de Radio 1 populatie. Nummer 1 uit de top 10 van Emil Roemer. Uh, zie je hem al staan? Het Bengend. Ik wel. Ja. Met, Echt wel, ja. Met de 666 en dan zijn handen in de. Precies. Ja, ja. De houding, ja, ik zie maar uh, Emiel, uh, deze was uh, uh, speciaal voor jou. Ja, en hij luisterde in de taxi, als het goed is. Hé, hey, en we hebben hem vanavond al een keer gehoord uh, en hij werd een onbetwiste Johan. Ja, grappig trouwens, omdat ja. hij zei: Ik weet niets van die kolom. Dat heb ik ook. Omdat dat ik natuurlijk denk, gewoon, alleen een zwart op. klusje is. Ja, precies. Ja. Geeft het niet op. De fiscus de mag, mag het gewoon niet weten, maar hier is Martin. Wij mensen denken dat wij alles in die hand hebben. Deze wereldbol is van ons en wij doen ermee wat wij willen. Geen enkel dier heeft zijn eigen habitat zo gesloopt als die homo sapiens. Die natuur, dat zijn wij, zo denken wij. Een aardbeving in een tsunami, zoals in Japan, laat ons die werkelijkheid onder ogen zien. Wij stellen niets voor. Ja, wij zijn met veel, en ja, die andere bijsten, die kunnen niet van ons winnen, maar moeder aarde bepaalt ons lot. Oekrachten zijn haar grillen, wij machteloos als die natuur beslist. Niet alleen respect voor onze leefomgeving, maar ook een bouwging voor onze nietigheid is het enige dat ons rest. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Tja, oh. dit zou oh Joep van het hek niet kunnen, Jan. Nee. Dat nee. Is, het is mooi, het is warm, het is ingetogen. Ja. Het is alleen lullig dat hij het ontkent. Ja, en dat hij Johan is, dat uh, ja, vind ja. ik ook wel een probleem. Aanzienlijke joh. Eigenlijk. Hé, hey, maar we gaan zo meteen weer bellen voor Wat een Geleuter, onze favoriete dronkenmansrubriek, waarin ah. helaas weinig dronken mensen meer bellen. Nou, vorige week Zoals was die Booten, eentje in Zonneveld uit de Haag. de honkbal in voetbal, Maar misschien komt hij wel weer terug. Wil je hem terug? 0800-1121. En de stelling is straks: Arie Boomsma moet maar eens uit de kast komen. Maar eerst. De man die Jolo volstrekt overbodig ja. maakte met Radio Online. Ja, precies. Die Alexander NL van de Buis gaat blazen. Ja, precies. Maar bovendien en vooral de wensvader is van elke broedse jonge dame. Hier is Dieet. Control, alt, delete. Control, alt, delete. Eetje. Ja, goed. Ja. We beginnen nu al te lachen, hè? Ja. Dat is, echt, dat is echt een gave die je hebt. Ja, Ed, je ziet niet serious. alleen alle vrouwen plat, uh, wij liggen hier in de ja. studio toch ook meestal uh, ja. Ja, in een kronkel. Ik weet niet, Ed, je, het is een gave. Dat heb je je mooi gezegd, Jan, het is een gave. Ja, Ed, klasse jongen, bedankt. Hey, ja. Ed, uh, Jan oh, nee. gaat nu even op de inhoud in. Ja, Jan Roos heeft namelijk last van zijn maag. Ja. The Big Brother Watch, Ed, ja, vertel. Ja, vorige week uitgereikt door uh, Bit of Freedom. Ja, aan wie? Uh, onderneming aan uh, Ivo Opstelt en natuurlijk ook aan uh, TransLink... die de OV-chip uh, heeft uh, uitgebracht, zeg ja. maar. Ivo, dus je moet uh, dat denk ik die... gewoon niet hebben, hè? Dat is uh, even voor de, zeg maar voor de bejaarde luisteraars. Je ja, wilde de Big dus, Brother zeg maar... Award niet winnen. Nee, Bits of Freedom geeft dus, zeg maar, uh, Big Brother Awards uh, uit... Uh, om, ja, uh, yeah, uh, privacy en... Uh, dat soort issues zeg maar aan de kaak te stellen. Dus uh, als je dat krijgt, dan doe je iets niet goed uh, in hun ogen. Ja, oké. Okay. En uh, nou, Opstelten, die kregen hem uh, omdat hij uh, een voorstel heeft gedaan om uh, automatisch gescande kentekens uh, maar te gaan bewaren. En ze uh, nou ja, vinden natuurlijk dat dat uh, geen goed idee is omdat je dan uh, daarna ook andere dingen ermee zou kunnen doen in plaats van alleen kijken hoe hard iemand heeft gereden. Ja, en uh, nou, TransLink natuurlijk voor de OV-chip. Helder, ja. Die niet heel goed gaat. Ja, het Breno de Winter project, hè? Ja. Precies. Ja, precies. Die, die, ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. <laughs> hey, uh, en uh, de afgelopen week ook de release van Internet Explorer 9... of moet dat nog komen? Want eerlijk gezegd Internet Explorer, sorry. Heel ja, lang geleden gebruikte ik dat. Internet Explorer 9 is een tijdje al uit in een soort uh, ja, beta-versie, zeg ja. maar. Maar uh, deze aankomende week uh, op dinsdag als het goed is, dus wordt die uh, echt gereleased. Uh, nou ja, het wordt nog steeds best wel veel uh, gebruikt. Uh, Microsoft is zelfs uh, nu een hele campagne begonnen om Internet Explorer 6 er eigenlijk helemaal uit te krijgen. Maar uh, blijkbaar vooral in China wordt het nog heel veel gebruikt en in uh, kantooromgeving ook. Maar uh, ja, Internet Explorer 9 is toch wel weer. Uh, dus dat je beter dan ook dan, uh, dan de vorige versie. En uh, toch wel veel uh, veranderingen om het allemaal wat sneller te maken. En hopelijk ook eigenlijk een beetje goede ondersteuning uh, voor bijvoorbeeld uh, CSS en dat soort dingen. Dus dat zorgt ervoor dat je websites uh, ook in het Internet Explorer... Uh, maar uh, uh, toch gewoon uh, Safari of zo blijven gebruiken, of niet? Uh, nou, ik zelf bijvoorbeeld gebruik ik altijd Firefox. Ik geloof dat uh, de laatste Safari uh, de, de laatste hacktesten niet helemaal heeft uh, doorstaan. Maar uh, nou ja, ik, uh, ik zou zelf ook voor uh, bijvoorbeeld Safari of Chrome, uh, die, uh, die gebruiken allebei dezelfde ja, rendering, zeg maar. Dus ja, die geven op dezelfde manier je website weer. Uh, dus ja, dat vind ik zelf wel lekkerder werken dan Intel Expo, inderdaad. Ja. En, uh, ik uh, zag van de week in het uh, gratis krantje Metro een advertentie. Een iPad uh, voor 349 euro. Ja. En uh, dat bleek fraude. Ja, het was natuurlijk uh, redelijk goedkoop al eigenlijk. Kan toch helemaal niet een Apple-product onder de prijs verkopen? Ja, er zijn wel wat aanbiedingen natuurlijk die ook uh, met allerlei andere trucjes aan werken volgens mij. Maar uh, ja, dat was, dat was sowieso toch al dubieus dat het zo uh, goedkoop was. En uh, inderdaad heeft uh, vrij snel daarna de hoster uh, of de, de, de webdesign, het bedrijf wat achter die website zat, heeft alarm geslagen uh, waarna ING ook de bankrekening heeft bevroren. Het is nu een beetje afwachten, het is nu een beetje modder gegooid uh, geworden. Want uh, het, zeg maar, het bedrijf wat erachter zou zitten... die ja, zeggen nu weer van uh, ja, nee, die zeggen dat alleen maar om uh, jezelf te promoten... want je zijn een relatief onbekend uh, reclamebureau... dat voor ons deze campagne heeft opgezet. En nu zeggen jullie dat het onze schuld is. Ja, precies. Dus het is nu een soort modder gegooid ja, uh, geworden. Ja, nou weten we het al, daarbij is de consument de dupe. Ja, precies. Antoinette ja, Hetzenberg uh, komt er maar in, toch? Ja. Ken je Antoinette Herzenberg? Wilde die ook een kind van je, of niet? Nee, volgens mij niet. Oh, nou, vooralsnog. Weet je nog wel dat hij verlinkt wie de Lode Leeuw had gewonnen bij ons? Ja, bij ons. Ja, natuurlijk weet ik dat nog. Jan, Dat staat nog heel helder op een netvlies. Het was een hoogtepunt Ja, als het ANP gewoon naar ons luistert... dan hebben ze gewoon aan de lopende band de Arie Komer, die verlinkte ze toen. Had je dat ook gehoord toen, Eddie? Nee, dat heb dat niet gehoord. Oh, toen was Toen lag je waarschijnlijk met de harem de lag te kroelen ja. met de adem. Ed, tenslotte, er waren wat agenten in Libië. Ja, niet de onze, maar die, uh, die van, van de Groot-Brittannië. Ja, ja. Precies. En wat deden die? Vertel. Uh, en doe het spannend, hè? Wat die precies kwamen doen, weet ik niet. Maar wat ze hadden gedaan, was eigenlijk de klassieke fout. Of uh, ik speculeerde vandaag al van, uh, misschien uh, is het heel slim van hen geweest. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het lijkt op de klassieke fout. Het wacht, opschrijven van je wachtwoorden... Want die hadden in hun bagage hadden ze dus de wachtwoorden van allerlei geheime systemen alvast opgeschreven op briefjes. Ja, handig. Dus uh, alvorens uh, contact op te nemen met uh, zeg maar de autoriteiten in uh, Groot-Brittannië, heeft ze dus in Libië alvast eventjes door de systemen gebladerd. Ja, precies. Ed, bedankt, jongen. Ja, graag gedaan. Doei. Doei. Wat een geleuter. Ja, 14 jaar geleden kreeg Karo, staat door Boomsma een relatie met Kieu... Een luchtje naar meisje in 2000. Jan, Jan Roos kappen. In 2005 gingen ze een jaartje uit elkaar. In 2008 zeiden ze te gaan trouwen. Het is inmiddels 2003. Ze zijn niet getrouwd, nee. Ze zaten afgelopen week in RTL Boulevard. Althans Ari en die maakte bekend dat het uit is met Kieu. Oh, ja, wat sneeuw. Yeah. Bel gratis 0800-1121 en geef je mening over de stelling... Arie Boomsma moet nu eindelijk maar eens uit de kast komen. A Arie mag zelf natuurlijk ook bellen. Ja. Arie, 0800-1121 en uh, geef ons duidelijkheid. De stelling van vanavond is... eh, eh, hebben, Doet die Mobile het in de reguliers uh, Bree of Dwarsstraat? Of hoe heet dat daar? Ik denk het wel. Daar hebben ze een goede ontvangst. Okay, nou, dan kan A Arie ons ook bellen. He, he. 0800 op de stelling Ari Boomsma moet nu maar eens uit het kassie komen. En we beginnen natuurlijk met onze enige echte grote vriend. Jasper de Groot! Goedenacht weer. Moet jij ook uit de kast, Jasper? Of, uh... Nee. Is al gebeurd? Ook niet. Oké. Okay. Hey Jasper, uh, ging je niet goed net, uh, met het belspel? Nee. Je moet eerst de oplossing uh, horen en dan bellen, denk ik. Ja, maar dat heb ik elke keer, keer gedaan en toen was ik elke keer weer te laat. Dus ik dacht, nou, dan doe ik nou een keer van tevoren bellen, maar dat was. Nou ja, goed, ik uh, kan niet altijd uh, geluk hebben. Hé, hey, wat vind je van de stelling? Je uh, kan ik dus echt helemaal niks mee. Nou, dank je wel. Nou, graag gedaan. Top, man. Wat een geleuter. Ja, dat... Uh, uh, ook grappig, hè, dat je dan naar stand.nl belt... en zegt van, uh, daar kan ik helemaal niks mee. Nee, maar goed. Remmot, eh... Uh, Goedenavond. Uh, vertel het eens even. Nou, die Arie Boomsma... die heeft in het uh, linkse schilprogramma De Wereld Rijdt Door... Uh, geroepen dat hij Poont nog niet goed genoeg vond. Ja, klopt. Dus, dus ik vind het ontzettende Johan. En ik neem aan dat hij nou echt Janne luistert, want iedereen hoort gewoon echt Janne te luisteren. Zo is dat. Dus ik neem aan dat hij morgen uit de kast komt. Ja? Denk je dat het gebeurd is? Tuurlijk. Helemaal goed. Hé hey, Remmelt, dankjewel jongen. Doei. Wat een geleider. Carola. Hoi. Hoi. Hallo. Hoe is het? Ja, toch gelukt, hè? Wat? Ja. Een keertje door, Carla Rijn, hè, van Twitter. Oh, Wijn, Oh, Wijn oh, oh, van, van de VVDALE Media. Ja, ik denk die Arie Booms van hem ook even overbellen. Want die moet al uh, heel zijn leven uit de kast, volgens mij hoor. Denk je dat het een nicht is? Ja, zeker weten. Hoe nou, zie je dat dan aan Carla? Ja, dat zie je gewoon, joh. Dat, uh, hoe die eruit ziet. Nou, die doet. hij verzorgt zich gewoon goed. Leuke nicht hoor, zonder meer. Maar nee, joh, dat, is toch, dat kan toch niet anders? Oh echt? Ja, volgens mij wel. Ik denk dat Ari die verzorgt zijn lichaam gewoon goed. En dat is een voorbeeld voor ons mannen. Nee joh, model. Ja, zou je zo willen zijn dan? Als Ari? Ja. Lijkt me eerlijk. Oh, echt waar. N jij nee. niet Jan? Nee, totaal niet. Jij bent gelukkig met nee, jezelf? ja? Oké. ik geen Nou, jij hebt gelijk ook hoor. Hé hey, Carla, ja. dankjewel. Oké. Okay. Wat een geleuter. Nu wordt het grappig, want zijn achternaam is jij ja, als je dat ja. vertaalt in het Engels ja, niet. Snap je? Nee? Nee? Nee. Vrolijk? Nee. Gay? Nee, ik doe er niet aan mee. Oh, graf... je doet er niet mee, sorry. Nee, ik ik Dag lachen. Maarten. Goedemorgen, heerder. Hey, Maarten. Maarten vrolijk, hè? Ja, Maarten vrolijk. Nou, hartstikke gay. Hé, hey, vertel eens Maarten, wat vind je ervan? Nou, ik vind Arie gewoon een geweldige nicht. Die moet eindelijk maar eens uit de kast komen. Nou, hartstikke goed. Voor ik... mij hebben we, we hebben wel een meerderheid, hoor. Ja, nou ja, wie, wie weet, wat volgens mij hangt hij er zelf. Ja, Hé, hey, bedankt, hè Maarten. Hoi. Hoi. Wat een geleider. Arie? Nee, ik ben Ali. Ali. Juist. Oh, yes. We dachten yes. dat we Ali zelf hadden aan de lijn en nu hebben we Ali. Nee, gelukkig Of nee, nee. ik wil niet. Ali ja, is... Zoals uh, Joop van het Hek. Dat is zij. Uh, uh, dat is iemand die uh, de door nog niet kan vinden. Ali, mag jij wel alcohol drinken? <laughs> ik denk dat Allah hier niet echt blijven wordt. Wie? Allah. Ja. Ja. Ah. Ja, die moet met de lopen. Nou, nou jeetje ja. krijgen okay, we dit jaar nou. Wat een geleuter We beginnen wij natuurlijk niet aan, hè. Ja, ja, dan, dan, ja, dan, ja, dan laat je blasfemi. weer zo'n nee. zo dronken man aan het woord... en ja, dan moeten ze weer nee, nee, een klap op je. Ja. 0800 1121 0800 1121 voor de stelling. Het wordt tijd dat Ari Boomsma eens uit het kassie komt. Ja, waarom niet, zou ik zeggen. Uh, tijd voor de andere kassie. Armen. Goedenavond. Goedenavond. Nou, ik geloof er helemaal niks aan dat hij slikker is. Nee, wat niet. Nee, man. Als hij Nee. Wat Vertel eens. Het, het, het is een beetje zo'n hetze tegen die kerel. Is een hetze? Waarom? Een hetze. Waarom? Ja, nou ja, als iedereen tegen jou zegt, je bent oranje, dan ben je toch nog steeds niet oranje? Nou, ik ben ook niet oranje. Nee, dat bedoel ik. Maar een <laughs> Ar Ari is volgens jou geen... Uh, Arie geen is hoger? oranje, denkt hij. Ja, het is een, een twijfelgevallen. Oh. maar ik ben er niet zo zeker van, hoor. Nee, maar je twijfelt wel. Ja, hij zelf ook waarschijnlijk, maar dat iedereen zegt hij is homo? Nee, klopt niet. Hey, wacht even, hij zei ik, ik, hij zelf ook. Twijfel jij ook, Harmen? Ik? Nee, joh. Oh. Sorry, Jan, ik viel je even in de reden. Ja, Harme, ik zei net, je hoeft niet altijd consequent te zijn, maar er is ook een andere kant, en die laat jij nu zien, dat je echt volstrekt inconsequent bent. Want het ene moment is hij absoluut geen flikker, en nu is hij het misschien toch weer wel, en dan is hij het uiteindelijk wel. Het maakt mij allemaal geen fuck uit, maar kom eens tot een uh, standpunt. En ja. blijf niet van drie walletjes eten. Uh, uh, nou, joh, ik uh, geloof niet dat die al mooi is. Dank wel. wel. Goed. Ja? Wat een geleuter. 0801121 is Ari. Uh, oh nee, dat, dat is nou wel heel flauw. Dat leggen mensen de woorden in de mond. Ja, dan moet je het vinden doen. We het wordt er... tijd dat Ari maar uit de kast komt. En we hebben er nog eentje. Oh, Rob. Hey, Rob. Hoi. Nou, Hoi. vertel het maar, Rob. Wat denk jij? Hij moet helemaal hm? lekker. Hij moet niet uit de kast komen. Waarom nee? niet? Anders hebben jullie ook niks meer te leuteren vandaag. Nou, nou het oe, Rob, van zeg. Dan doen wij gewoon ja. Anja Meulenbelt moet in de kast. Ja. Nee, voor altijd. Ik heb de kerst de sleutel uitgegooid. Of hier heb de vindt Het altijd aan ja, ja, nou, dat is altijd een raasie. Ja, dat Sorry? is waar ook. Wat zei die Jan? Ik weet, deze meneer heeft een accent. Wat zei u, Rob? <laughs> ja, jij ook? Ja. Jazeker. Dankjewel, Rob. Oké. Okay. Wat een geleuter. Ik weet niet of je het hebt gehoord. Ik weet niet of je het hebt gezien. Hier is Rien. <laughs> wat een slecht. Oh, wat leuk. Ja. Ja, ja, Rien, spijt me zeer hoor. Het is wel ook ja, ja. laat. Ja. Ja, joh, nog even je begint over mijn Franse vertaling. Nee. Nee. nee, nee. Ja hoor. Dat ziek idee. Dat gaf hem ook helemaal niet. Ja, je ook aan. Ja, kan, die kan zelfs een Feyenoord spitje inkomen. Rien, wat vind jij van de stelling? Mario B moet worden ontslagen bij Feyenoord? Uh, ja, ik zeg uh, de laatste weken gaat het beter, maar voor de rest. Uh... Rien, wat vind jij van de stelling? Fred Rutte moet opzouten bij PSV. Dat vind ik top. Rien, wat vind van de stelling... het is heel verstandig van Caries van Houten... dat ze een jaar een sabbatical heeft genomen? Nou, dat vind ik absoluut heel verstandig, ja. Rien, wat vind van de stelling... Emiel Roemer gaf Anja Meulenbelt volkomen gelijk? Ja, maar ja, wie geeft Emil Roemer geen gelijk? Nou, Jan Roos. Ja, oké, okay, dat hadden we ook alweer een punt. Nou, wat vond je nou van die Arie Boomsma? Ja, Arie Boomsma, ik zeg uh, bi. Wie? Wie? Gewoon bi. Wie? wie? Ja. Oh, dat kan natuurlijk ook. Dan dan kom je dan ook half uit de kast. Ja. Nee, dat je één deur open doet ja. ja, dan. Ja, een beetje zo, zo half om half. Half om half. Hé, hey, Rien, bedankt voor ja. het bellen en een goede weer Yo. terug. Goedenacht. Wat een geleuter. Ja, mooi geweest. Dan. Kunnen we mee ophouden? Pff. Voor mij wat wel. Voor altijd of voor deze keer? Nou, ik zat eraan te denken om uh, wat een geleuter te schrappen voor uh, deze keer. Oké, okay. dan gaan we. Naar uh, die andere held, weet je wel? Want die Martin Siemek, die kwam gewoon keurig in de Janneby. Maar de man die we nu aan het woord laten, die weigert... tenzij we hem 5000 euro te betalen... weigert hij om in de Janneby aan te treden. Te betalen, Jan? Ja, wij moeten dat betalen, die meneer. En deze man is een absolute Johan. Dat weten we nu al. En hij heet Nico. Een heleboel gedoe... bij de Hollandse Eenheidsprijs van de maatschappij Amsterdam deze week. Een boycott aan de broek van de islamitische en joep van het Hek. En een oproep tot extra conditie van de Vlaams Belang-voorman Philip de Winter. De Belgische afdeling van de HEMA heeft namelijk een meisje met hoofddoek ontslagen. Dit naar klachten van klanten over die lab. God mag weten wat voor klachten dat zijn geweest, maar ze met doek en al vertrekken. Want opeens voldeed dat grietje niet meer aan de kledingsvoorschriften... voor personeel van de gigant. Maar als de Hema zo graag klagende klanten het naar de zin wil maken... mag ik dan ook even mijn beklag doen over al die chagrijnige wijforen achter de kassa? Die Nederlandse grauwe mutson met hun uitgezakte perme Reutel en blauwe oogschaduw... die met hun ongelukkige smoelwerk nog moeite hebben je normaal gedachten zeggen? Mag ik daar dan ook even over klagen? Flikkert u deze zure sloten er ook gelijk even uit? Alvast hartelijk dank! Ja, yeah. ik heb het gevoel dat uh, uh, Nico netter gaat praten. Ik herkende er niet echt uh, Nico in die ik ken. <lacht> misschien, ja misschien was hij... Het die... klonk echt als een soort imitator die aan de diarree was, zeg maar. <lacht> ja, dat vond ik echt. <lacht> ja. Je hebt je... gelijk. Nee, je hebt gelijk ook. Ik weet ook niet. Ik, ik, Nico die, uh, ja, zoek het ook uit. Trouwens. Ja, de typies van Nico. Huh? Oh, de Nanook. <lacht> Zo Jan, wat vond je ervan? Ja. Hè? Er waren heel wat uh, uh, Emiel Roemer fans, dat hebben we gezegd SP-stemmers. Ja, die zitten dus ook blijkbaar op Twitter. Dat hebben ze waarschijnlijk bij de voedselbank hebben ze een uh, klein, klein ja, portemol... Belt een beltegoedje. Belt een beltegoedje. Ja, uh, zo'n ja. En uh, die zitten dus nu op Twitter en die zeggen allemaal... Beste Emil Roemer, uh, u was wel leuk, maar die echte Jannen zijn helemaal niet leuk. Nou jongens, dat klopt. Ja, dat is ook helemaal niet onze intentie. Nee. nee. Als ik leuk wilde zijn, dan was ik wel socialist geweest. En wij deden geen cadeautjes uit bij echte Janne. Overigens, wie komt er volgende week? Ja, het is uh, iemand van een partij uh, waarmee ik eigenlijk nog wel niet dood gezien wil worden. Ah, Draai66? Ja. Oh, en dan uh, komt de Vrolijke Veilingmeester? Nee. Oh, de nummer 1 baas, die had geen zin? Nee, dat weet ik niet, maar die komt er gewoon niet in. Nee, die is gewoon niet gevraagd natuurlijk. Wij hebben de vrolijke veilingmeester meestal niet gevraagd. Je hebt gelijk ook. Nee. Ik begrijp dat Boris van der Ham gaat komen. Ah, de Boris ja. van der Ham. En, en de week erop weten we ook al wie er komt. Nou? Fleur Arjema. God, als dat niet zo gezellig wordt als de 24 uur met Wilfried Gijon jong, dan worden we dit wordt echt leuker. Die wordt lachen. Volgens mij gaan wij dan echt een beetje Arie bommers maar achter de sportschool in de week van tevoren. We laten ons een beetje in de stijling vliegen. ja, want ze doet heel weinig aan de krikkie Wat fleur die heeft alweer weer een man nodig. ze wil wel eens tegenpakt. Ik ga jou gewoon in haar binnengooien bij. Nou, waarom niet? een fleur heeft hele mooie ronde billen. Dat bedoel ik. Beetje strakke kaaklijn. En de week daarna ga ik ook vast verklappen. Dries. Wat ben je veel aan het verklappen? Je? Ik heb die zo eruit geflikkerd met ja. Kerst. Ja, dacht, je gaat, uh, je, je gaat, je gaat uh, 40, 40 minuten lang je ja. excuses aanbieden. Hé, hey, uh, Borst van der Ham, die, die is er ook van, toch? Dus die kan volgende week ook uitsluitend geven over, de, uh, over Boomsma. Ja, geen flauw idee, weet ik veel. Hé, hey, maar ging het goed met je? Nou ja, weer een beetje ziekig, je kent het ja, wel. Ja, dat geloof. Nou, ik zie je volgende week dus weer, hè? Ja, natuurlijk, Hoe ja, zo mevliek. gaat dat met jou. Hé, hey, hey, dit programma werd oh. opzender geflikkerd ja. door Jan Wezen en Jan Borst. De kleine baas Jan -Gus en Klo. De grote vrouw naast de kleine baas Jan van Lent. De pleuriserrie was van Jan Roemer. De chef radio is Jan Stenders. Bewaking Jan Benink. Beeld en podcast Jan en Marie van Lent. En aan de knoppen zat Jan van Tienen. En dat ging fantastisch, Jan. Heel goed gedaan, Jan. Ja. En, en mensen, tot volgende week, lieve vrienden. De week. Doei! doei. Oh, Wat ik nog te zeggen had, een sigarette. En een laatste glas im steen.